Vijf Uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Het Griekse parlement begint aan debat over het voortbestaan van de regering. Co-patiënt gaat mee naar moeilijk gesprek met arts en doden bij noodweer in Noordwest-Italië. Het Griekse parlement begint rond deze tijd aan een debat over het lot van premier Papandreou en zijn regering. Aan het einde ervan, vanavond laat, is er een vertrouwensstemming.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 Het idee van de kooppatiënt komt van de stichting zo beter. In de praktijk blijkt volgens die stichting dat mensen vaak te zeer van slag raken als ze horen dat ze ernstig ziek zijn. Daardoor onthouden ze maar weinig van wat de dokter tegen hen zegt. Tot februari worden 55 patiënten gevolgd, allemaal kankerpatiënten. De proef wordt betaald door twee grote zorgverzekeraars. Het kabinet is bij de missie in Afghanistan bereid in te spelen op de veranderende omstandigheden. Maar die moeten voldoen aan de civiele doelstellingen. Dat schrijft het kabinet in een toelichting op zijn besluit... over enkele aanpassingen van de missie. Het wil in Kunduz ook lager politiekader en politietrainers gaan opleiden. Het gaat verder onderzoeken of ook agenten... in andere noordelijke provincies kunnen worden getraind. En mogelijk wordt ook grenspolitie opgeleid. Maar er moet eerst vaststaan dat de grenspolitie... uitsluitend civiele taken uitvoert, schrijft het kabinet. De plannen hangen ermee samen dat de Nederlanders... nu minder recruten trainen dan waar eerder op was gerekend.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 Bij Genua traden rivieren buiten oevers door de regen. Auto's werden door het water meegesleurd. Zeker twee vrouwen en twee kinderen zijn omgekomen. Een van de vrouwen werd doodgedrukt door drijvende auto's. Verder wordt er nog naar minstens vier mensen gezocht. Vorige week werden Ligurië en Toskana al getroffen door noodweer. Daarbij kwamen minstens tien mensen om het leven. En dit weekende wordt in het noordwesten van Italië nog meer regen verwacht.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 De meeste files staan in het midden van het land. onder meer op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. 8 kilometer langzaam rijden tussen Laren en Afrit-Bunschoten. Op de A7 naar Hoorn, bij Permanent Zuid, toch een ongeluk gebeurt. Er staat 3 kilometer. Wel zijn inmiddels de rijstroken weer vrijgegeven. Op de Ringweg Amsterdam, de A10. Tussen de zeeburgen en Afrit-Volendam, 5 kilometer. Dat komt door een eerder ongeluk op de A8. Maar daar zijn die de rijstroken ook weer vrij. Vrij druk op de A12 in de richting Arnhem tussen Knoopend, Ouderijn en Trierbergen 10 kilometer. Dat geldt ook voor de A28, Utrecht in de richting Amersfoort. Daar staat tussen Afrit, den Dolder en Leusden ook 10 kilometer. Ook dit jaar kunt u weer fors besparen op uw energierekening. Met het Energiecollectief van de Consumentenbond. Het werkt heel simpel. Hoe meer deelnemers, hoe minder u straks betaalt voor gas en elektriciteit.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 Een hele goede middag. Italië wordt onder toezicht geplaatst van het IMF. Hoe valt dat eigenlijk in Italië? We gaan zo bellen met Rome. We hebben nieuws over John Travolta en Robert De Niro. Maar we beginnen met schaatsnieuws. De vijf kilometer wordt gereden in Tiaf. Sebastian Timmerman, Ketjan Bloem is net over de streep gekomen. En die heeft de tijd van Rob Hadders verbeterd. En dat verbaast me toch wel. Want Tedjan Bloemen reed tegen Koen Verwij En uh, Koen Verwij kennen we vooral van vorig seizoen van het Europees kampioenschap Allround. Waar hij heel erg goed reed. En, uh, maar dat is echt een Allrounder. Die moet een beetje groeien in het seizoen. En dat zag je ook wel in deze vijf kilometer. Want Verwij legt het af tegen Tedjan Bloemen. Zuid-Hollander die in Friesland woont. En daardoor, daarom voor het gewest Friesland uitkomt. Bloemen dus één. 624, 47, 1700ste was die sneller dan Rob Hadders. Die staat nu tweede. Koen Verwijs staat derde. Nu op de baan Arjen van der Kieft en Douwer de Vries. En daarna, als die rit is afgelopen en zij zijn nu bijna anderhalve minuut onderweg. In een rit is die zo'n kleine 6,5 minuut gaat duren. Als die rit afgelopen is, dan komt Sven Kramer in de baan voor zijn rit tegen Rens Rottevel. Dan komen we weer snel bij je terug. Gaan we in de tussentijd eventjes naar Den Haag? Want daar is sprake van opluchting. Opluchting omdat ze de uitziet dat Griekenland afziet van een referendum. Het, is een, het was een bizar voornemen, al dus premier Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. De persconferentie werd bijgewoond door Joost Vullings. Uh, Joost, uh, de druk op Griekenland is die zo groot uiteindelijk geweest om af te zien van een referendum, dus ook de druk vanuit Nederland. Nou, de druk vanuit Nederland is er zeker geweest. Premier Rutte heeft ook zelf met Papandreou gebeld. Ook zo'n beetje alle andere Europese regeringsleiders... dus er was druk in Griekenland en er was druk van buitenaf. En de hele week wordt er natuurlijk vanuit Den Haag... met angst en beven en grote verbazing naar Griekenland gekeken. Dus vroeg ik de premier of hij nog vertrouwen heeft in de Griekse politiek. Uh, ook over dat soort uh, uh, gedachtenspinsels laat ik me nooit uit. Uh, wat van belang is, is dat Griekenland uh, die dingen doet die noodzakelijk zijn... om. Uh, het vertrouwen van de markten te herstellen, het vertrouwen van collega's te winnen... en er vooral voor te zorgen dat de afspraken van vorige week worden uitgevoerd. En die zijn ook zeer in het Griekse belang. Hè? Griekenland heeft zelf groot belang bij het uitvoeren van die afspraken. Ja, maar u zei net zelf, Griekenland moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ze zijn aan zet. Maar heeft u er vertrouwen in dat daar ook verantwoordelijkheid genomen gaat worden? Nogmaals, daar, daar ga ik nooit op in. Ik kan alleen wel zeggen dat het voornemen van zo'n referendum... in mijn ogen, een bizar voornemen was. Dat ik heel blij zou zijn als dat vandaag definitief van tafel gaat. Zo'n referendum zou de zaak vertraagd hebben. Zou grote onrust hebben veroorzaakt, verder ook in de markten. Zou wat ons betreft de reden zijn, en ik begrijp ook van de meeste collega's... om niet over te gaan tot uitbetaling van de volgende tranche in een bestaande programma. Uh, en het zou in alle opzichten beter zijn als het referendum zo snel mogelijk van tafel is, definitief. Ja, geen helder antwoord van de nee. premier. Hij wil dus niet zeggen of hij de Griekse politiek nog vertrouwt. En dat is natuurlijk best opvallend, want hij had ook gewoon ja kunnen zeggen. Dat deed hij niet en dat zegt dus eigenlijk best wel heel veel. Maar heeft de premier dan wel een helder antwoord op datgene wat gisteren bijvoorbeeld werd gezegd door Merkel en Sarkozy? Die zeiden namelijk dat de Grieken zich moeten afvragen of ze nog in de euro willen blijven. Ja, daar heeft hij zeker een helder antwoord op. Luister maar. Ja, ik heb, ik heb hen zo verstaan dat ze zeggen dat uh, Griekenland is ons, uh, vinden wij van belang dat die onderdeel blijven van, van de euro en van het eurogebied. Uh, maar uiteindelijk is de stabiliteit van de euro ons nog meer waard. En ik sluit me daar zeer bij aan. Uh, wij denken dat het van groot belang is dat we een, een, een wanordelijke faillissement van Griekenland voorkomen. In het belang van het hele eurogebied, in het belang van banen, pensioenen, en et cetera, hier in Nederland en in Duitsland en in Frankrijk. Maar uiteindelijk gedwongen voor de afweging, en dat dreigde deze week tot het bizarre plan van het referendum, ben ik het met hen eens dat de euro belangrijker is dan Griekenland. Ja, Athene is dus gewaarschuwd. Het geduld kan een keer opraken bij de andere Eurolanden. Goed. Dankjewel, Joost. Dan gaan we van Den Haag naar Cannes. Uh, want daar werd uh, deze dagen de G20-top uh, gehouden van de wereldleiders. Daar hebben we het natuurlijk altijd over Amerika. We hebben het misschien ook wel over China. Maar we hebben het nooit over landen als Argentinië, Brazilië, Mexico. Buitenland-redacteur Kees Elenbaas is uh, hier in de studio. Kees, want jij hebt wel gekeken naar de reacties... van die drie Latijns-Amerikaanse landen op, uh, op de top. Uh, laten we om te beginnen maar zeggen eventjes Argentinië eruit uh, pikken. Hij heeft zelf net een enorme crisis um, achter de rug. Hoe kijken die tegen de gebeurtenissen in Griekenland aan? Ja, e, Christina de Kirchner, die had een, een mooie term bedacht... voor wat er uh, aan de hand is. Ze noemt het anarcho-capitalismo. En dat is uh, zoiets als uh, anarchistisch kapitalisme... wat er op dit moment aan de gang is. Ze zegt, we moeten terug naar een, een serieus... een meer gecontroleerd uh, kapitalisme... En ja, ze heeft ook haar eigen recept en dat heeft ze afgekeken van Beilen, haar man, uh, die dat heeft toegepast op Argentinië. Ze zegt de maatregelen die nieuw worden voorgesteld, uh, al die bezuinigingen, die controles, uh, dat is niet het recept wat, uh, wat Griekenland nodig heeft. Ze zegt de productie van het land die moet gestimuleerd worden, de interne markt die moet groeien en wat vooral moet gebeuren, er moeten grenzen gesteld worden aan de speculatie van de, van de banken. Nou, je ziet eenzelfde soort reactie trouwens bij de Mexicanen. Yeah. Uh, die, die hebben het over uh, een van de koppen bijvoorbeeld van, van de regeringspartij in Mexico. Die zeggen, Griekenland die vecht tegen het immorele neoliberalisme. Nou, dat zijn nogal grote woorden natuurlijk. En die gebruiken ze dit soort termen ook bijvoorbeeld in Brazilië? Nee, in Brazilië doen ze, dat, doen ze dat nou net niet. Die hebben een iets wat uh, afwijkende uh, positie ingenomen. Want Dilma Rousseff die heeft zich aangesloten bij de zogenaamde BRIC-landen, Brazilië, uh, Rusland, India en, en, en China. Die, uh, die hebben gezegd van nou uh, in de eerste plaats, zoals de meeste landen uh, uh, of alle landen op de G20, van wij steunen niet het Europese Stabiliteitsfonds. Maar, zeggen ze, wij willen wel steun geven aan het IMF. En zeggen zij, het IMF moet de partij zijn die in de toekomst dit soort crisis moet bestrijden. En de internationale financiële stabiliteit moet garanderen. Je had het net al eventjes over de Argentijnse president. Ik heb foto's gezien dat de, president van, of de premier van Italië, Berlusconi, er nogal van gecharmeerd is van haar. Maar ik begrijp dat ook de Amerikaanse president haar roemt. Maar dan weer om een heel andere reden. Ja, ja ze kwam, uh, maar dat zij haar woord voerde, want die stond er vlakbij in, in de buurt. Uh, ze kwam te zitten naast Barack Obama. En die haalde haar uh, naar zich toe. En trok daarbij ook de, de, de Franse president naar zich toe. En hij zei, kijk Nicolas, de overwinning van Christina, daar moeten wij ons aan spiegelen. Want Christina de Kirsten is juist herkozen met een overweldigende meerderheid. En zoals we weten, die twee die staan voor een herverkiezing. En dat is wat meer penibel dan de positie van Christina de Kirsten. De dame is het gelukt. Nou, de heren nog. Goed, dankjewel. Kees Elenbaas was dat. Op dit moment doet hij Volgens mij wat rek- en strek oefeningen, Sebas. Over wie ja, hebben we het? Over Sven Kramer. Precies. En hij uh, heeft de gouden bril nog even gepoetst. Tenminste uh, het uh, doorzichtige venster in uh, de bril met de gouden rand. Want ja, hij is toch Olympisch kampioen op deze afstand. Nu wordt zijn tegenstander aangekondigd: dat is Rens Rotteveel. Die reed tot gisteren nog voor Hofmeijer. Tot en met gisteren. Die ploeg gaat nu door het leven uh, namens de Nederlandse Hartstichting als Team Hart. En hier wordt Kramer voorgesteld: <tie> Zo klinkt dat dus in Tiof en het applaus voor Sven Kramer die terugkeert. Op de 5 kilometer in een echte wedstrijd. Want Kramer reed dus wel een aantal trainingswedstrijden. Dat deed hij onder meer in Insel. Waar hij een 3 kilometer reed. Ook een 3 kilometer vorige week. Hier nog in Heerenveen. In 3.42. Dat is een snelle tijd. Maar vooral zijn 5 kilometer die hij reed in Insel. 6.23.05. Die verbaasde iedereen. Hij is gestart voor zijn eerste uh, echte optreden. Dus sinds hij uh, uh, na het Olympische seizoen van Vancouver. Door die bovenbeenblessure er gedwongen uit moest. De snelste start. Is nu van zijn tegenstander Rens Rotterveld. Die heeft de arm al op de rug. Nu ook de linkerarm op de rug bij Sven Kramer. En de openingstijd gaat in 1878 voor Sven Kramer. En daarmee is hij ietsje sneller dan Douwe de Vries. De marathonrijder die in de rit hiervoor iedereen verbaasde. Met een dik persoonlijk record. 6.21.29. Een hele snelle tijd voor Douwe de Vries. En daarmee staat de Vries uit Herenveen Bovenaan Tetjan Bloemen tweede. Sven Kramer ondertussen in de binnenbaan. Is die langs zijn gekomen bij Rens Rotteveel netjes in het midden van de baan... nemen we deze doorkomst nog even mee naar 600 meter... van de 5 kilometer in 47, 89... en daarmee is hij nog altijd ietsje sneller een seconde dan Douwe de Vries. Straks een paar Hollywoodsterren zijn gestrikt voor een Belgische film. Bij de ANWB zit John Zaroka met de avondspits, John. Ja. Die verloopt in ieder geval minder druk dan normaal. 150 kilometer en weinig filespringen eruit. Alleen de ring Amsterdam, de A10 tussen Oostop en Knoop het Koenplein... los 7 kilometer. Dat komt er dan ongeluk kun eerder vanmiddag op de A8... ...maar daar zijn inmiddels alle reisstokken weer vrij. En op vrijdruk op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Daar staat tussen Knoop het Oude Rijn en Burk 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. John Travolta en Robert De Niro, volgend jaar zijn ze te zien in een Belgische productie. Nu contact met Paul Breuls, de baas van productiehuis Corsan. Hij is in Los Angeles. Meneer Breuls, uh, ja, dat is mooi. Uh, gefeliciteerd, moet ik zeggen. Uh, dank u wel. Ik neem het aan dat u het over uh, killing season heeft. Ja, ik heb het over... Hebben ze alle twee uh, hun handtekeningen al uh, uh, gezet? Ja, ja. Ja, het is binnen. Het is binnen. Ja, Even voor de luisteraars: om wat voor film, over wat voor film hebben we het? Waar gaan ze meedoen? Uh, het is een actiefilm. Uh, maar met een. Uh, iemand beschreef het ooit als Sleuth with Teeth. Kent u de, de film Sleuth? Nee. Nou, the... oh, ja, dan is het een referentie <laughs> ja. zonder zin. <laughs> maar uh, het, het is een film uh, die over draak gaat. Oké. Okay. En. Uh, en uh, uh, die teruggaat naar de Bosnische oorlog. Een Amerikaanse, uh, nou, tegenwoordig uh, goed geïnstalleerde uh, captain of industry. Hij uh, heeft, een, heeft een, een, een cottage ergens in de in, uh, in, in, in, in hoesten komt rijden, yeah. waar hij het weekends doorbrengt, waar hij gaat jagen. En op een dag komt daar een man uh, voorbij gehiked. Ge ge en uh, ze beginnen... Met elkaar te praten en we worden vriendelijk met elkaar. Ja. En dan uh, later om daar de hele situatie, want dan blijkt het dat die oudere man gespeeld door de Niro toch wel het een en ander heeft uh, op zijn kerf dus heeft... wat hij heeft gedaan in uh, de Bosnische oorlogen, en uh, dat het hier om een raakactie gaat. Ja. Hoe bent u erin ja, gekomen? Een heel ja. erg uh, spannende rol, maar. Hè? Ja. En uh, actiefilm tussen, tussen met de Niro en. Uh, uh, en terwijl dat die ervoor gaan. Ja, ja, ze gaan ervoor, maar hoe bent u erin geslaagd om, uh, de, om de heren zover te, te, te krijgen dat ze bij u in de film spelen? Wel, uh, we zijn natuurlijk al een uh, tijdje met film bezig. We werken ook al uh, verschillende jaren internationaal. Nu een uh, vrij grote doorbraak kwam met onze laatste productie, uh, Devil's Double. Ja. Uh, die ook in Nederland uh, nog niet zo lang geleden in de zalen was. Uh, film van Ita Mori. Um, en ja, daardoor hebben we goede relaties uh, met management en agenten ontwikkeld. En toen hadden we, een, toen vond ik een, wat ik dacht dat het een, een zeer goed script was. Yeah. Uh, en dat hebben we aangeboden aan, uh, aan het kantoor. En toen zei de, de, de, de agent, die zei, nou dat wil ik aan de Miro aanbieden, uh, sorry, aan te Volta aanbieden. En toen dacht ik, verdorie, nou, dat, dat is dat lekker. Kan. Hè? <laughs> dat kan toch niet, Ja, maar het advies wil doen. Waarom, laat Waarom niet? Leren. En, en toen kwam, uh, toen kwam Travolta naar ons en zei ik wil dit doen. Ja, vandaar. En vandaag zijn dus de handtekeningen gezet. Nou, eh, eh, gefeliciteerd nogmaals. Wanneer zien we de film? Uh, de vroegste eind 2012. Nou, is toch 12. even wachten. maar. De laatste begin 2013. Oké, okay, nou, we wachten erop, want uh, het wordt vast een mooie film. Uh, Succes er verder mee. En bedankt, meneer Breuels. En uh, genieten nog even van daar in Los Angeles. Gaan wij ondertussen doorgenieten van Sven Kramer. Tenminste, Sabas, kunnen we genieten van Sven? We kunnen genieten weer van Sven. Hij liet in het begin het initiatief aan zijn tegenstander Rens Rotterdam. Maar die rijdt nu toch op uh, dik 70, 80 meter achter Kramer die zojuist... En dat was dan bij de 3800 meter doorkomst. Voor de eerste keer sneller was dan Douwe de Vries. En dan is hij ook meteen een halve seconde sneller. Allemaal rondetijden in de 29 hoog of in de 30 laag. Het ziet er gewoon netjes uit van wat zijn kramerie doet. En als je zo naar hem kijkt, heb je het idee. Kan misschien nog wel een beetje harder. Ik weet niet of het zo is. 4200 meter heeft hij inmiddels afgelegd. Twee ronden nog te gaan. 30-3 30-3, Rondetijd loopt dus iets omhoog. Maar met 5 minuten, 18 seconden en 800ste van een seconde is hij nog altijd sneller. Hij moet er wel uh, voor gaan natuurlijk. Dat zie je ook wel terug in zijn gezicht. Hij ziet inmiddels ook wat dieper. Er moet meer kracht aan te pas komen bij Sven Kramer. Het automatische dat is er een beetje vanaf de tong nu en dan buiten boord. En dan zie je die mond ook een beetje happen naar ademvrouw in de bochten. Want daar moet het aanzetten gebeuren. Daar moet hij de snelheid mee vandaan nemen. Het is ook wat meer trappen naar achteren geworden als hij de bel uh, hoort en dus de laatste ronde ingaat. En de ronde met 30-5 inderdaad weer ietsje oploopt. En daar zie je dus inderdaad in de tijd eraan terug dat het toch wel werken is geworden voor Sven Kramer, maar in die laatste ronde heeft hij een buffer van zijn anderhalve seconde ten opzichte van de tijd van Douwe de Vries. Die reed 6'21, dus zal Kramer zo 6'20 hoog kunnen gaan uitkomen als hij niet al te veel stilvalt in de laatste bult. En hier komt Kramer aan, de laatste 50 meter en dan gaat hij misschien nog net onder de 6'20 eindigen ook. Ja, 6 minuten, 19 seconden en 35 honderdste. Dat is de snelste tijd uiteraard tot nu toe. Sneller dus dan Douwe de Vries en Rens Rotteveel. die heeft nog een aantal meter te gaan. En daarna gaan we de Zambonis weer op het ijs zien. Want er komt een dwelpauze. En daarna nog drie ritten. Hier komt Rottevel, Die komt, doet er 6-36 over. Dus die telt niet mee voor het algemeen klassement. Kramer aan de leiding. Dat klinkt weer als vanouds. 6-19-35. En er komen straks nog zes rijders in actie. Die gaan proberen om die tijd te verbeteren. Jorrit Bergsma tegen Robert Bovenhuis. Dat zijn twee marathonrijders. Daarna Jan Blokhuizen, de ploeggenoot van Sven Kramer. Hij rijdt tegen de titelverdeling. Bob De Vries. En in de laatste rit de wereldkampioen van vorig seizoen op de 5 kilometer. Bob De Jong tegen een andere ploeggenoot van Kramer, Wouter Roldeuvel. Het is 7 minuten voor half 6. Niet alleen Griekenland zit in de problemen. Op de G20 werd steeds duidelijker dat de wereld ook grote zorgen heeft over Italië. In Cannes is daarom afgesproken dat het IMF Italië gaat controleren. Dat vraagt om uitleg. Italië-correspondent Bas Mesters. Want Bas, wat houden die controles nou precies in? Ja, er wordt een beetje omheen gedraaid. Eh, er wordt eh, gezegd dat Italië onder curatele is gezegd door het IMF. Maar eh, Berlusconi zelf brengt het heel anders. Hij zegt er komt gewoon op uitnodiging van Italië eens in de drie maanden een, een, een controleursteam van het IMF om te kijken of wij onze hervormingen goed hebben doorgezet. En hetzelfde zal de Europese Commissie doen, maar die komt volgende week al kijken. Dus dat is zo'n beetje wat we afgesproken hebben. Ja, dus Berlusconi Koning kan zich vinden in die controles van het IMF... maar legt het net iets positiever uit? Nou, ik denk dat hij zich er eigenlijk helemaal niet in kan vinden... want uiteindelijk komt er toch op neer dat hier uh, de soevereiniteit van Italië in het spel is. Ineens onder druk van Frankrijk en Duitsland worden IMF-controleurs... en uh, Europese Commissie-controleurs op Italië afgestuurd. En dat is natuurlijk een... Uh... En geen goed figuur voor Berlusconi die probeert uh, van te houden. Hij uh, heeft dus zijn uh, uitleg daarbij. Hoe wordt daar politiek gesproken in Italië op gereageerd? In Italië is eigenlijk de roep compleet en, en alleen nog maar... Berlusconi moet aftreden. En de, de druk wordt alleen maar groter. Werkgevers, um, economen, media... Uh, veel politici zijn uh, voor het aftreden van Berlusconi... en hij heeft ook steeds meer moeite om zijn eigen partijleden binnen de club te houden. En binnenkort zullen er uh, zal er in het parlement een stemming zijn over het hervormingsplan. En dan wordt het heel moeilijk weer voor Berlusconi... omdat die eigen partij aan het kwijtraken is. Ja. Dankjewel Bas, ik laat het hierbij... want uh, de Italiaanse telefoonmaatschappij kan volgens mij ook wel een opnappe beurt uh, gebruiken. Dankjewel, Bas Mister's was dat gaan we praten over het voetbal, het Nederlands elftal. Dirk Boerichter, die maakt namelijk zijn debuut in de selectie van het Nederlands elftal. De linksbuiten van Ajax is geselecteerd voor de oefenwedstrijden... tegen Zwitserland en Duitsland. Een half jaar geleden nog maar speelde Boerichter in de eerste divisie voor RKZ. En nu dus in Oranje. Het kan snel gaan. Dirk Boerichter over het moment dat hij het nieuws hoorde. Uh, op de massagetafel. <laughs> ja, ik moest uitfietsen, maar uh, ik had een mobieltje meegenomen... En, uh...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 Ik dat maar niet bij stil van laat ik volgend jaar eens uh, Duisland, uh, in Duitsland uit gaan spelen tegen het nationale team. Nee, dat, uh, dat gaat er niet in je hoofd rond in ieder geval. Dan knijp je ook wel eens zo even uh, zo in je arm. <lacht> van de, wat, wat gebeurt er allemaal met die, uh, met die jonge ronde Ja, het is nog steeds uh, moeilijk te geloven allemaal, maar uh, ja, ik geniet er echt heel erg van moet ik zeggen. Ja, een jongensboek hè. Dirk Boerichter hij zei het allemaal tegen de verslaggever van RTV Noord-Holland, Klaas-Jan Bos. Straks hebben we aandacht voor de Ketelbrug, want ook daar is weer nieuws over.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 Als u een teamspeler zoekt, dan moet u mij hebben. Ervaren medewerkers zijn goud waard voor uw bedrijf. Daarom is het actiemand 50PLUS bij UWV. Kijk voor het cv van Anne en voor andere kandidaten op uwv.nl slash 50PLUS. Of bel 0900 9295 lokaal tarief. UWV, werken aan perspectief. Radio 1, het NOS-journaal.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 De co-patiënt helpt daarbij de echte patiënt om de juiste vragen te stellen. Tot februari worden 55 patiënten gevolgd, allemaal kankerpatiënten. En dat zijn hoofdpunten. Het weer. Marco Verroef. Na een extreem zachte dag gaan we een nacht tegemoet die ook zacht is. Want de minimumtemperatuur komt uit rond 11 graden. Het raakt op steeds meer plaatsen bewolkt. En vanavond en vannacht kan er hier en daar ook wat regen vallen. Het lijkt erop dat het noordoosten de kans heeft dat het droog blijft. En morgenochtend regent het dan alleen nog in het westen van het land. Het is aan de grijze kant. In de loop van de ochtend wordt het droog. In de middag breekt de zon van het oosten uit voorzichtig wat meer door. Wind waait uit het oosten, is matig kracht 3. En de temperaturen nog steeds... ...aan de zachte kant met 14 tot 17 graden. Zondag wordt het 13 graden, dan is er wat meer zon en is het meest droog. En ook na het weekeinde blijft het op de meeste plaatsen droog... ...met van tijd tot tijd zon en temperaturen van een graad of 12. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 146 kilometer file. Dat is iets minder druk dan gebruikelijk. Er zijn niet zo gek veel bijzonderheden. Twee opvallende files op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Tussen maar en Alfred Valkenswaard 5 kilometer. En het is nog vrij druk op de A12 Utrecht naar Arnhem. Dan staat dus een knoop op het Oude Rijn naar Bunnek 10 kilometer.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 De waan van de dag ook in het Radio 1 Journaal. En natuurlijk ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. De storingen aan de Ketelburgbrug zijn de burgemeester van Urk een doorn in het oog. In 2009 botste een auto op een brugdeel dat zonder waarschuwing openging. Onderzoeksraad voor Veiligheid noemt de brug intrinsiek onveilig. En door storingen hebben er meermalen ellenlange files gestaan. De meest recente afgelopen zondag toen de slagbomen urenlang niet omhoog wilden. Burgemeester Kroon is van Urk. Goedemiddag. Goedemiddag. En u bent er helemaal klaar mee. Ja, het is een uh, uiterst onbetrouwbare verbinding. Niet alleen met uh, ons uh, dorp uh, en ons uh, gebied, maar uh, richting het noorden van het hele land. En uh, ja, er is alle aanleiding om daar aandacht voor te dragen. Ja, want is er een oplossing? Ja, de brug uh, is eigenlijk afgeschreven. Hij is te laag, constructief, niet ontworpen voor al het verkeer wat er nu overgaat. Dus we moeten echt denken over iets nieuws. En daarom heb ik gezegd, mensen, dit moet een tunnel worden... om ervoor te zorgen dat als we iets nieuws gaan doen, dat dat ook duurzaam is. En er tot in lengte van jaren mee vooruit kunnen. Ja, U weet wat een tunnel kost, hè? Ja, dus we komen hier bij uh, Urk uh, om uh, daarop in te gaan uh, 100 windmolens te staan. Die kosten 1 miljard. Als we met een paar windmolens minder neerzetten, dan hebben we dat geld om die tunnel te financieren. Ja, zo, zo kan je ook rekenen. Maar dat is volgens mij ja, maar dat is toch de boekhouding van de sigarenkist, of niet? Nou, het is de boekhouding van wat is voor de economie van het land het beste. En eigenlijk zegt u, voor de economie van het land is het het beste als hier een tunnel komt, zodat we niet meer dat gedoe hebben met die brug. We hebben het over de ontsluiting van het, van het noorden van ons land, van Friesland, Groningen, het vrachtverkeer richting de Scandinavische landen. En uh, hier zit een uh, uiterst onbetrouwbare schakel tussen. Dus dat moet echt een eind aan komen, ja. Ja, Dat moet de provincie, moet Rijkswaterstaat... Uh, misschien ook wel gewoon het, uh, de regering, de, de minister... Het ministerie moet, uiteindelijk. Het ministerie ja, moet dat regelen. Ja, maar maar... Via, de, via het MIT, het meerjarig investeringsschema, daar moet het op terechtkomen. Ja, uh, dat betekent dus dat er een lobby gevoerd moet worden. Zijn er al mensen enthousiast voor uw uh, gedachten? Nou... Je, het, het, valt, het valt mij op dat hier moeilijk aandacht voor uh, te krijgen is. Uh, verkeersverbindingen heb ik al eens gezegd, uh, elders in het land en met name in, in de Randstad. Uh, die uh, hebben eerder de aandacht uh, dan deze verbinding. Maar toch is het een hele belangrijke schakel. En uh, zeker uh, nu ook dit uh, jaar weer uh, drie keer de brug helemaal dicht gezeten heeft is er ook allerlei aanleiding dat Kamerleden zich hier ook voor gaan interesseren. Ja. Want het is wel ook een langjarig project dan, want een tunnel ligt er niet zomaar. Nee, maar dat begrijp ik ook wel. Maar we moeten daar een keer mee beginnen... en een keer tegen elkaar zeggen van hier moet een andere soortige verbinding komen. Hier moet een betrouwbare verbinding komen. Dat is belangrijk voor de bereikbaarheid van het noorden van Nederland... en de verder liggende gebieden. Het is belangrijk voor de economische ontwikkeling van een heel deel van ons land. Goed, wanneer denkt u dat die tunnel er zou kunnen liggen? Dan hebben we het echt over de middellange termijn. Maar het wordt wel zaak om er serieus over na te gaan denken. En dat is mijn boodschap. Nou, de boodschap is uh, luid en duidelijk. De er ook uh, ingegaan. We gaan eens kijken wat uh, Den Haag daar ook uh, van vindt. Ik dank u wel Hoi. voor de boodschap, meneer Kroon. Goedenavond. Dag, ja, u ook. Nou, dat uh, Koninginnedagfeest uh, in Amsterdam, dat barst uit zijn voegen. Burgemeester van der Laan vindt dat dat allemaal wat minder moet. Het wordt elk jaar drukker. Het wordt elk jaar dronkener. Het wordt elk jaar agressiever. En wij gaan niet wachten tot hier iets gebeurt uh, à la Duisburg. We gaan, uh, we gaan uh, dat voor zijn. Met de verwijzing naar Duisburg doelt de Van der Laan... op het drama tijdens de Love Parade van 2010. 21 mensen werden daar destijds vertrapt... toen paniek uitbrak in een mensenmassa. Marco Zanoni is onderzoeker bij het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. En hij onderzocht ook de meest recente Koningin-de-dagviering in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Is die vrees voor een soort Duisburg terecht? Nou, wat wij zeggen is dat Koninginnedag heeft een hoog veiligheidsrisico heeft. En dat komt door het grote aantal mensen in combinatie met het gedrag van een groot deel van die mensen. Inderdaad het dronkenschap, het baldadige gedrag. En ja, waar heel veel mensen bij elkaar komen, in die massa, loop je uh, grote risico's. Ja, en is er dan een terechte vrees voor een soort Duisburg? Op punten in de stad is het zo druk dat als daar iets misgaat... je Scenario's dat zou Duitsburg zou kunnen voorstellen... Dat zijn een, uh, de helftiensten... een heleboel slaven om de, om de arm. Uh. Sorry? Dat zijn wel weer een, een heleboel nuances uh, in, in, in uw uh, verhaal. De burgemeester zei het veel uh, stelliger. Dat is, dat is voor de burgemeester. Wij kijken naar wat, uh, wat speelt er. Wij zeggen er geen hoog risico. Dat kun je eigenlijk alleen maar aanpakken... door of het aantal mensen te verminderen... en of het gedrag van mensen aan te, aan te pakken. Het is aan de burgemeester om te zeggen... Dit is wel of niet acceptabel. Wij zeggen het is een hoog risico. Of je accepteert het en je loopt een risico. En ook een risico à la à Duisburg. Of je zegt dat wil ik bestuurlijk niet voor de rekening nemen. Ik wil dat aanpakken. En dan zeggen wij, dan zijn er twee sporen. Het aantal mensen of het gedrag van mensen, het liefst in combi. Amsterdam doet al maximaal aan veiligheidsmaatregelen. Het is alsof je van 95% wat je kunt naar 96% gaat. Dan wil je wezenlijk wat veranderen zul je op die twee sporen tot fundamentele keuzes moeten komen... over wat voor evenement je wilt organiseren. Yes. Dat is wat wij de burgemeester aanbevelen. Nou ja, uh, ik, ik blijf nog even hangen bij, bij Duisburg. Daar ging het natuurlijk mis, omdat er uh, één tunneltje waar, maar was... waar iedereen doorheen moest. Ik heb toch begrepen dat de veiligheid op het museumplein... veel beter geregeld is. Dat zegt, uh, dat zegt de organisatie, zegt dat ook. Het gaat denk ik niet alleen maar over wat er wel of niet op het museumplein gebeurt. Het gaat erom dat er een grote mensenmassa bij elkaar is. Er hoeft iets te gebeuren in die massa, dan krijg je een golfbeweging en dan kunnen er mensen verdrukt raken. Dat blijkt ook uit de evaluatie van de Ajax-huldiging, om maar een voorbeeld te noemen. Het hoeft niet zoals in Duisburg mis te gaan om in een grote massa slachtoffers te krijgen. Dat, dat kan vrij snel gebeuren. Ja. Nou heb ik ook de cijfers er even bijgehaald. Van afgelopen jaar, als ik goed ben geïnformeerd... 522 ambulances zijn erin gezet. Uh, 80 voor alcohol. Is dat trouwens veel? Ja, veel is altijd, uh, altijd een relatief begrip. Je weet ook niet wie er dronken was, gewond is geraakt... en geen ambulance heeft gebeld. Dus die cijfers zijn voor ons niet het allerbelangrijkste. Wat voor ons belangrijk is, zijn zorgen van politiemensen... ambulancemensen, eerste hulpmensen en brandweermensen die zich al jaren zorgen maken om de veiligheid. En dat zijn de professionals die op momenten het bijna mis zien gaan... op plekken in de stad. Ja. En dat zijn signalen die je serieus moet nemen. Ja, maar nou kan ik me de uitzending bij ons nog herinneren van 1 mei... dus de dag na dag. Uh, hebben we de politie uh, gesproken... en de politie zei het was druk, maar beheersbaar. Uh, spiegelen ze ons dan een soort beeld voor... wat niet helemaal conform de realiteit is? Oh ja, uh, Ik weet niet precies wat de politie daarmee wil zeggen, dat is aan de, aan de politie. Maar je kunt natuurlijk zeggen vanuit openbare orde perspectief is het relatief goed gegaan. Het had veel ergens gekund. Wat ik zeg is dat er meerdere, eigenlijk veel professionals zijn, die zeggen we zien het op het moment ook net goed gaan. En we houden ons hart vast. En we zijn elke keer weer opgelucht dat het weer is meegevallen. Ja, daar heb ik nog één vraag. Stel nou dat je dat grote feest... want u ik ik noemt stelkels noem Museumplein... dat is dat grote feest van Radio 538... als je dat buiten een plek uh, van het centrum organiseert... dus uh, bijvoorbeeld bij de arena of iets dergelijks... zet dat zoda aan de dijk? Wat de burgemeester wil doen is, het, is, is volgens mij in lijn met ons rapport... het aantal bezoekers proberen te verminderen... ook de aantrekkelijkheid van de stad... verminderen voor een bepaald publiek. Als je ergens anders een feest organiseert wat aantrekkelijk is kun je ervan uitgaan dat dat mensen trekt en dus ook het centrum ontlast. Wat het precieze effect zal zijn, ja, dat, dat moet je heel goed gaan meten... en gaan monitoren met elkaar. Goed, dat uh, gaan we vast en zeker doen. En het laatste woord over deze discussie is nog niet uh, gezegd. Er is in ieder geval een aftrap meegemaakt. Dankzij u en dankzij ook de burgemeester. Meneer Zanoni, ik dank u wel. Graag gedaan. Zondag gaat de grond trillen in Valkenswaard. Op het eurocircuit zijn dan de Nederlandse deelnemers... aan de Dakar Rally van volgend jaar te zien. En Paul Sanders is, uh, is daarbij. Uh, misschien zondag ook wel, maar in ieder geval uh, vandaag. Want, uh, Paul, uh, bij welke wagen sta je? Nou, ik sta bij een wagen en die heeft een hele uh, uh, mysterieuze naam... zou ik bijna kunnen zeggen. Want wat is ook weer het type nummer van deze wagen. Het is een X2222. En dat is geen ruimteschip, dat is geen raket, maar dat is wel... Een vrachtwagen, Wuf van Ginkel, een van de deelnemers aan de Dakar-rally. Want daarom zijn we hier namelijk. We staan in de werkplaats met, even kijken, één, twee, drie vrachtwagens die uiteindelijk, sorry, vier, die uiteindelijk richting de Dakar-rally gaan. Ja, dat klopt. Ja. Dus zoals je ziet zijn we hier alle auto's uh, volop uh, bezig om ze klaar te maken. We hebben aanstaande zondag dan een preproloog, Dus dat is eigenlijk de eerste uh, ja, presentatie voor ons aan het publiek. Was het er ineens uit moeten zien? Ja, zondag in de Valkenswaard op het Eurocircuit is dat. Deze week maakte de uh, organisatie van de Rally het de deelnemersveld bekend. Daar staan heel veel Nederlanders op. Jullie ook. Uh, voor de achtste keer begreep ik. Ja, dat klopt. Dat gaat, uh, mijn achtste deelname gaat het worden. En uh, we hebben er heel erg veel zin in. We hebben ne net uh, getest uh, in Marokko. Ging heel erg goed. Dat is ja, vol verwachting. Ja. Ik ben altijd gewend om te zeggen parijs dakar Maar dat klopt al een tijdje niet meer. Hè? Nee, inderdaad. Dat is al een paar jaar niet meer zo. We gaan nu naar Zuid-Amerika. En uh, dit is denk ik de vierde keer dat we naar Zuid-Amerika gaan. Uh, het heet nog wel Le Dakar. Dat wel. Dat is eigenlijk een begrip inmiddels. Hè. En, voor de naamsbekendheid? Uh, ja, inderdaad. Voor de naamsbekendheid. En uh, ja, uh, prachtige rally. Ja. Zullen we even kijken? Want wat, in deze, daar ga je uiteindelijk ook rijden, hè? Geloof ik. De X22-22. Ja, dat klopt. Ja. Dit is echt de wedstrijd altijd voor op. ons. En, uh, we gaan ja. even het, het trappetje op. De deur gaat open en dan... Uh, ja, ik ga er niet in zitten, maar we kijken, we kijken eventjes... Of zullen we wel gewoon doen? Ah, ja. Afweeg, Volk, we gaan doe, even spannend doen. Doe eens ja, ik klim er gewoon even Huppatee. in. Even tegen. Even kijken. Ja. Nou, dan zien we dat dit niet een standaard uh, vrachtwagen is. Integendeel, zou ik bijna zeggen, wat eigenlijk van binnen lijkt hij helemaal niet meer op een vrachtwagen. Behalve dat er een stuur in zit. Hm. Ja, dat klopt. Zoals je ziet is die echt speciaal aangepast uh, voor rally -doelijnen. Nou, vooral de veiligheidskooi die er is, is natuurlijk uh, enorm belangrijk. Daarnaast zit de navigator in het midden. Hij zit naast de chauffeur. Drie keer naast elkaar? Ja. Op deze, op deze zit uh, de monteur om alle. Uh, gegevens en uh, temperatuur in de gaten houden. En ik mag dan aan het, uh, aan het stuur zitten. Dat is toch een beetje jongenstroom, hè? Ja, het, is, het is toch speelgoed voor grote jongens, dit? Ja, absoluut. Het is uh, zeker... En wij bouwen ze zelf de auto's. En uh, Ginaf is ons eigen merk. Ja, dat is uniek dat je zoiets mag doen zelfs. Ja. Het is ook gevaarlijk, toch, zo'n rally? Valt wel een beetje mee, moet ik zeggen. De, de echte ernstige ongevallen met vrachtwagens valt gelukkig heel erg mee. Dus wat dat gaat, uh, ja, valt het... Uh, ja. Nou, laten we ook hopen dat deze, deze prachtige x 22 helemaal heel aankomt. Ik ga kijken om, om er weer uit te klimmen, want dat is nog niet zo makkelijk. Oh, ik trek een rubber los. Oh, dat is wel heel ernstig. Excuus. De rally gaat nog wel door, hè? Nee? Ja, ja. ja zeker, zeker. Als dat het ergste is. Ja, precies. Nou, want uh, je zou zeggen: van, nou, je klimt uit een vrachtwagen heel makkelijk, daar heb je geen trappetje voor nodig. Maar waarom zo hoog eigenlijk? Want hij, nou, hij komt tot aan mijn schouders en ik ben 1,89 meter. Tachter, uh, 89. Ja, dat heeft vooral met de constructie te maken. We hebben een voorwielaandrijving en dan moet ook nog een motor boven passen. Dus ja, vandaar dat eigenlijk de cabine zo hoog wordt. Ja. Heel kort, die motor. Hoe hard kan die? Um, hij loopt 160 km per uur, maar hij is begrensd op 150 km. Kijk eens aan. Komende zondag, te zien in Valkenswaard. Uh, 20.000 mensen komen daar kijken, geloof ik, is de, is de verwachting. Ja. En dan uiteindelijk richting Zuid-Amerika voor de rally. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Straks de eurocrisis doet Europa in zijn voegen kraken. Bij de ANWB zit John Sahoka. John, de files van vanavond. Ja, nou, 142 stuks in totaal. De spits verloopt iets minder druk dan normaal. Totaal lengte 145 kilometer. Een paar afvallende files door ongelukken... Van de weer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is een ongeluk gebeurd bij Barneveld. Er staat inmiddels drie kilometer en er is één rijstrook afgesloten. En op de A16 richting Rotterdam... daar is een ongeluk gebeurd op de hoofdrijbaan... bij Knoop Plein. Op beide rijbanen, zowel de parallelrijbaan als de hoofdrijbaan... Er staan de fiets van 3 à 4 kilometer. En bij Kroepen zijn twee rijstroken afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het was de week van Papandreou, de Griekse premier. Hij veroorzaakte opschudding in Europa... met zijn plan om een referendum te houden over het steunpakket. Vanavond zal blijken of het Griekse parlement... hem nog een kans geeft in een vertrouwensstemming. En daarmee wordt een bewogen week afgesloten. Het is die praktische democratie. In mijn eerste patriotisme. Connie, waar komt deze roep om een referendum zo ineens vandaan? Dit lijkt toch veel op paniek bij Papandreou? Pap Pap Pap Pap Pap Pap Voorzitter, zijn we nou helemaal belaten af zo zijn wij toch niet getrouwd? Pap -Andréu, Pap -Andréu. Cette annonce a surpris. Verbijstering, verontwaardiging. Jongens, is het nou wel verstandig om nu, na die top van vorige week, een referendum te gaan houden? En wat ik in ieder geval niet wil, is dat dit allemaal tot vertraging gaat leiden. Wat willen die Grieken nu eigenlijk? Gooien we ze een boei toe? En dat mag de zaak ook niet vertragen. Ja, toch wel onvoorstelbaar natuurlijk. hè. Wat ik kan bevorderen, is dat het niet tot vertraging leidt. Bent u ook zo verrast door dat voorstel van Papandreou? Fuck you, Papandreou. papa Pap Pap Bij de overhaarding komen. In hun nekvel te pakken en zoals in Nederland misschien intussen gebruikelijk is. te zeggen: Doe eens even normaal, man. Fuck you, Papandreou! Pap Pap weet u wat Papandreou bezielt? Ik zou het graag willen weten. Uh, I'm still confused by what the Greeks think they're doing. Is dit echt een Grieks drama? Ja, maar een Grieks drama, zoals u weet, eindigt altijd slecht. Hè? Hoe zit dat nou? Is die hals starrig of heeft hij het gelijk aan zijn kant, Papandreou? Papandreou. Pap uh, Papandreou heeft wel voor een groot deel zijn doel bereikt. Dat moet je hem nageven. De oppositie is zich rotgeschrokken over dat plan. Ja, ik denk dat heel veel Grieken dit alles met uh, ja, verbazing, bitterheid, woede ook aanzien. Papandreou. Ja, een mooie bewerking was dat over de week van Papandreou. De muziek overigens was daarbij een bewerking van Lucky TV. We gaan daarover verder praten, want er is natuurlijk hoog politiek spel gespeeld deze week in Europa. Griekse premier Papandreou wilde dus dat referendum, daar ging het over net. Hij zette de verhoudingen op scherp en in een reactie daarop stelde Merkel en de Franse president Sarkozy dat het redden van de Euro prioriteit heeft boven het redden van Griekenland. Peter van Ham is uh, van het Instituut Klingendaal. En de doet onderzoek naar Europese politiek. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nou, de opmerkingen van Merkel en Sarkozy die waren uh, eigenlijk bikkelhard. Hè? Zegt dat iets over de onderlinge verhoudingen in Europa? Nou ja, Het is natuurlijk wel duidelijk dat wanneer het om echte macht gaat... economisch en politiek, dat het dan uh, anders ligt dan uh, de Europese Unie... soms doet vermoeden dat we allemaal een min of meer gelijk zijn... Het is hier de Duitsland dat duidelijk uh, de toon zet en uh, aangeeft wat wel en niet kan. Ja, alle en ook niet tot, uh, ja, Ik wou zeggen, alle lidstaten zijn gelijk, maar Duitsland is net iets gelijker dan de anderen. Ja, we kunnen ons dat dan natuurlijk wel voorstellen. Ze zijn natuurlijk de betaalmeesters van Europa. Maar het is natuurlijk wel pijnlijk om te zien dat een lidstaat, een democratie, nota bene de bakenmat van de democratie, uh, denkt over een referendum. Dat wil zeggen de eigen bevolking eventueel raadplegen wat ze de komende tien jaar voor hun kiezen krijgen. En dat dan vanuit Brussel en van Berlijn wordt gezegd, nou, dat lijkt ons toch geen goed idee. We begrijpen allemaal wel waarom dat zo is, maar uiteindelijk zet dat de hele verhouding wel op scherp. Namelijk dat het in Europa eigenlijk minder goed geregeld is en zeker minder democratisch dan we hebben vermoed. Nou, daar hebben we het natuurlijk wel vaker over gehad, het democratische gat in Europa. Maar wat nu duidelijk wordt, is dat er ook gewoon één land is en met een soort bijwagen. Het is niet meer een motor, maar het is één land, Duitsland, dat de dienst uitmaakt. Ja, zo kun je het wel zeggen. Kijk, het was natuurlijk al zo dat de hele constructie van de euro en de Europese centrale bank uh, tot doel hadden om met name de inflatie te beteugelen. En dat was natuurlijk, ja, gezien de Duitse geschiedenis en uh, Duitse... Ja, zorg. Uh, maar het heeft ook uh, tot gevolg gehad... dat we eigenlijk geen flexibiliteit in Europa, in de eurozone, hebben gehad... om andere economieën uit het slop te halen wanneer dat nodig was. En daar hebben landen als Griekenland ontzettend veel nadeel van ondervonden. En Duitsland heeft geen enkele flexibiliteit getoond. Uh, misschien met recht, maar we zien nu waar de schoen wringt, namelijk dat die hele eurozone te divers is... Uh, niet vanuit één centraal punt en perspectief geregeld kan worden. En ja, hoe je het ook went of keert, daar zal een oplossing voor gevonden moeten worden. Maar je kan het ook eens omdraaien. Je kan ook zeggen, er is eindelijk eens een keertje heldere taal gesproken in Europa... in plaats van al die halfbakken compromissen. Ja, daar ben ik met u eens. Maar die taal is natuurlijk uh, niet echt uh, aangenaam en zelfs acceptabel. We kunnen het toch niet voorstellen... Kijk, ons eigen premier, premier Rutte... die toch in alle opzichten wel een redelijk mens geacht mag worden... die zegt, ja, eigenlijk is de stabiliteit van de euro belangrijker dan Griekenland. Ja, laten we nou eens een keer een situatie schetsen... waarin dat met Nederland het geval zou zijn. Dat iemand zegt van, ja dit en dat is belangrijker dan Nederland. Dan zeggen we, ja, je kunt maar wat. En uh, dat zeggen de Grieken natuurlijk ook. Ja. Dus uiteindelijk is het een groot probleem. Namelijk dat uh, de noodzaak uh, van fiscale discipline... Um, uh, begrijpelijk is, maar uh, niet binnen één eurozone gewaarborgd kan worden. Wat betekent dat dan voor de toekomst van de Europese Unie? Want er is nogal wat gebeurd deze week. Wat, wat zegt dat over de toekomst? Nou ja, er is een kleine groep, uh, ik weet niet precies hoe groot die is... Uh, die eigenlijk zegt van nou, deze crisis moeten we gebruiken. Moet Europa tot eigenlijk een politieke fiscale unie omvormen en dat betekent eigenlijk een Europese federatie. Er zijn mensen in Duitsland die helemaal daar niet dwars van zijn. Want Duitsland is natuurlijk zelf een federaal systeem. Um, maar dat betekent natuurlijk wel dat met name voor kleinere landen, waaronder wij, Nederland, wij een enorm groot deel van onze soevereiniteit moeten afstaan. Um, ja, dat verhaal dat betekent dat... eigenlijk opletten voor Nederland. Ja, kijk, dat is natuurlijk een enorm groot dilemma waar we voor staan, want we weten eigenlijk allemaal wel dat zonder Europa wij onze stabiliteit, welvaart niet kunnen waarborgen. Dat weten we wel. Maar het moet niet ten koste gaan van alles. We weten ook dat wanneer we nu de bevolking gaan raadplegen, waar dan ook, dat ze nee zeggen. Dus een referendum en directe democratie, dat is moeilijk. We willen niet dat het een puur elitair project blijft, of is... Uh, dus het alternatief is wel een wisselwerking tussen de parlementen. En dat leidt allemaal tot vreselijke onduidelijkheid van welke kant moet je nu op. Want als je blijft doormodderen dan kost het en ontzettend veel geld en de oplossingen zijn niet acceptabel. Nee, er zal nog heel veel over gediscussieerd uh, worden. Maar het feit is dat het in ieder geval een historische week is geweest. Meneer Van Ham, ik dank u wel dat u uw licht daarover heeft uh, laten schijnen. Hij is van het instituut Klingendaal. u Gaan wij naar Heerenveen, want, uh, Sebas, de grote vraag is... staat Sven Kramer nog aan de leiding? Nee, Sven Kramer gaat uh, niet winnen bij zijn terugkeer. En uh, dat ondanks zijn goede tijd van 6.1935. Maar ik vind het toch wel verrassend. Jorrit Bergsma, de marathonrijder uit de ploeg van Jillet Anema, De bandploeg, 6.17.83 voor hem. Daarmee anderhalf seconde sneller dan Sven Kramer. Na een hele mooie vlakke race, terwijl Kramer aan het einde van zijn race... toch tijd moest toegeven. En dat wist uh, die Bergsma te voorkomen. Vijf seconden sneller dan zijn oude persoonlijk record. Bergsma, dus nu op één. En we zijn nog uh, anderhalve rit verwijderd van het einde. Blokhuizen, nu te tegen Bob de Vries. En daarna nog Bob de Jong tegen Wouter Oldeuvel. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Hier is Freddy van Teijn. De ouderen van opvangcentrum Chapel Peace op Sint-Eustatius zijn bijna klaar voor het bezoek van koningin Beatrix en haar gevolg. Ja, dat het hele verhaal daarover is te zien op de site van Radio Nederland Wereldomroep... Koningin Beatrix is op staatsbezoek in het Caribisch gebied... en vandaag was ze op Sint Eustatius. Een groot oranje kruis door een foto van de viering van Koninginnendag... vorig jaar op de voorpagina van het Parool te zien. Veel belangrijker voor de Amsterdamse krant natuurlijk... dan in een klein hoekje het nieuws over Griekenland. De gemeente Amsterdam heeft bekendgemaakt, u hoorde het zojuist... op Koninginnendag geen grote evenementen meer in de binnenstad te willen. En het Parool schrijft dat in het pakket maatregelen van burgemeester Van der Laan... meer opmerkelijke punten staan... Wie na drankmisbruik per ambulance naar een ziekenhuis moet bijvoorbeeld... draait zelf op voor de kosten daarvan. Vorig jaar rukten ziekenwagens 522 keer uit... Dat was een record en het ging meestal om dronkaarts op te halen. De Partij van de Arbeid wil spookpolitici aanpakken. Je maakte dat twee weken geleden hier bekend op de radio. Tweede Kamerlid Pierre Heijnen. Hij wil het bij wet regelen dat gemeenteraadsleden en statenleden... hun vergoeding verliezen als ze een half jaar afwezig zijn bij stemmingen. En op Twitter reageert Tom de Graaf van D66 daarop. Hij is nu burgemeester van Nijmegen. Misschien, schrijft hij, dat strengere selectie door partijen... staatsrechtelijk een betere oplossing is. En anderen vinden dat de voorzitter van de Raad... in voorkomende gevallen maar moet ingrijpen. De Partij van de Arbeid moet weer een grote en een sterke partij worden... met minstens 100.000 leden. Dat zegt Kamerlid Hans Spekman van de Partij van de Arbeid... op de site van de Volkskrant. De Partij van de Arbeid heeft nu iets meer leden dan de helft daarvan... namelijk 55.000, rekent u mee. Spekman zegt dat hij buikbaan heeft van het besluit dat hij heeft genomen... om zich kandidaat te stellen voor de functie van partijvoorzitter. En We praten straks ook met hem na zes uur. Oké, okay, nou dan kan hij nog een keer uitleggen... wat hij op de site van de Volkskrant ook zegt. Ik geloof sterk in bewegingen van onderop... en in de lange adem van de sociaaldemocratie. Het borrelt en het bruist in de samenleving. Dat zie je aan Occupy en aan Mauro... En hij zegt, er is een kaste van machtigen die elkaar alles toeschuift... en een kaste van onmachtigen die achterblijft. Die ongelijkheid wordt groter en daar leg ik mij niet bij neer. En volgens het ANP heeft hij gezegd dat hij wil dat het partijkantoor... niet langer in de grachtengordel van Amsterdam zit tussen de toeristen. Volgens hem moet de Partij van de arbeid dan op een goedkopere plek gaan zitten... in een normale wijk, een buurt waar het gebeurt, zoals bijvoorbeeld Bos en Lommer. Ja, dat is ook in Amsterdam. Dat is Michael Jackson dus. En dat draaien we omdat in de rechtszaak over de dood van Michael Jackson... vandaag de jury begint met zijn beraadslagingen. Dr. Murray, de lijfarts van Jackson, wordt verdacht van dood door schuld... omdat hij Jackson een zwaar verdovingsmiddel voorschreef omdat hij slecht sliep. Volgens Murray's advocaat had Jackson zichzelf geïnjecteerd met dat middel... toen hij even in een andere kamer was. Zometeen van 7 tot 8 manjaren... Visman Bart van Over over lekkere, eerlijke en vooral duurzame vis. Het beste recept voor pasta vongole, maar dan met kokkels... en de ultieme test van zeebanket van chocola. Chocola. Het moet niet gekker worden. Luister naar Manjare. Zometeen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk dan op robeco.nl slash smartpension. Koop nu al je decembercadeaus bij WKAM.nl. Speelgoed, games, elektronica, wonen, mode. Korting tot wel 30%. Eerst WKAM.nl. Als ik zeg, geen euro's meer op de bank, maar zilver of goud, wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen.